1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Beieren stemt op maat voor verkiezingen Bondsdag. Japan zeker tot december zonder kernenergie. En Nederlander verbetert wereldfietsrecord. Het weer vanmiddag geleidelijk bewolking en kans op een bui. Vanavond vanuit het noordwesten langdurig regen. Het wordt maximaal 17 graden. Er waait een behoorlijke stevige zuidwestenwind. Vannacht trekt de regen weg. Morgen opnieuw buien, ook wat zon. Het waait nog steeds flink en het wordt dan 13 of 14 graden. Zodanig bij je er nu even naar Nijmegen NCV. Feyenoord, rond van de gier. De tussenstand, het is 1-1, De NEC scoort via Nieuweling. dat is Samuel Stefanik, dat is een uh, Slovaak die gehuurd is van Trencin. en dus direct goud waard is. Het is een aanval over de rechterkant via hem, hij schiet uiteindelijk op de benen van Erwin Mulder, bal gaat de lucht in, komt terecht op de linkerkant van het strafschopgebied en wordt door Hikten weer teruggebracht eigenlijk in de doelmond. En dan staat die Stefanik dan nog om Erwin Mulder te verrassen en zo is het 1-1 en we spelen bijna 20 minuten. Een week voor de Duitse parlementsverkiezingen kiest de deelstaat Beieren vandaag zijn eigen parlement. Kosman en Wouter Meijer, ik zeg in de inleiding opmaat voor de bondsdagverkiezingen. Is dat ook zo? Nou, qua vorm lijkt het wel een soort generale repetitie. Hè, omdat het precies een week voor de landelijke verkiezingen is. En de Beieren zijn gewoon zo eigenwijs dat ze voor hun eigen verkiezingen ook een eigen datum willen. Maar de situatie is niet helemaal te vergelijken met de landelijke politiek. Dus het is niet helemaal een generale repetitie. Het is in Beieren eigenlijk veel extremer. De christendemocraten, dus de zusterpartij van Merkels CDU, die heet daar de CSU. Die kunnen volgens de peilingen nu de absolute meerderheid halen. Dat is natuurlijk iets waar Merkel landelijk alleen maar van kan dromen. En de uitdagers die zijn in Beieren veel zwakker. De sociaaldemocraten die mogen daar blij zijn als ze op de 20 komen. Dus dat is veel dramatischer, veel slechter dan landelijk. Want landelijk doet de SPD het wel weer iets beter de afgelopen weken. Eigenlijk sinds dat tv-debat van twee weken geleden zitten ze in de lift. Eh, maar in Beieren hebben ze een eigen lijsttrekker natuurlijk. Christian Oede, burgemeester van München. Die zijn eigen stad razend populair is. Maar de mensen buiten München willen daar weinig van weten. En dan wonen in Beieren nou eenmaal veel meer mensen buiten München dan in de stad. Nou, stel nu voor dat de Beierse christendemocraten... Inderdaad, de meerderheid behalen. Is dat fijn voor Merkel? Nou ja, Natuurlijk is zo'n succes uh, heel fijn. In een grote regio, de, de, de, rijkste, deel, de rijkste deelstaat van, van Duitsland... dat geeft haar wel de wind in de rug op weg naar volgende week. Maar ze kan er ook nog last van krijgen, gek genoeg. Namelijk dat haar aanhangers dan lui achterover gaan hangen... en niet meer gaan stemmen volgende week. Dat haar campagne verslapt omdat het niet spannend meer is. Dus Merkel moet vanaf morgen dan alle zeilen bijzetten... om zichzelf en haar partij ja, actief te houden... strijdlustig strijd lustig te houden om haar kiezers te mobiliseren. En er is een tweede risico, dat is de liberale FDP... waar Merkel samen mee regeert... Die dreigen in Beiren onder de kiesdrempel te zakken van 5%. Als dat vandaag gebeurt, dan kan het leiden tot een soort solidariteitsactie van aanhangers van Merkel... die hun stem dan als het ware voor één keertje uit gaan lenen om de FDP in leven te houden. Dus dat kan Merkel ook nog kiezers kosten. Dus ik denk dat zij eh, toch wel vrij zenuwachtig voor de televisie gaat zitten vanaf 6 uur om naar de uitslagen te kijken. Maar Merkel heeft landelijk eh, de FDP ook nodig. Dus als die boven de kiesdrempel uitkomen is dat alleen maar fijn. Dat is alleen maar fijn, maar ze wil natuurlijk het liefst een, een zo groot mogelijke rol voor haar eigen partij in de regering. En niet per se voor de FDP. Dus het zou heel vervelend zijn als bijvoorbeeld gebeurt wat in neder is gebeurd in januari. Waar steeds de FDP ook rond die 5% hing en dat heel spannend was. En blijkbaar zoveel mensen dat spannend vonden dat 10% van de kiezers eh, op de FDP is gaan stemmen. En die partij eigenlijk in de ogen van de CDU dan weer veel te groot wordt. Ze heeft natuurlijk liever een hele kleine coalitiepartner. duidelijk, om 6 uur kom je terug bij ons met de eerste exit polls over Beyer. Dankjewel Wouter Meijer. Japan sluit de laatste kernreactor die nog in bedrijf is. De reactor van de centrale in Ohi gaat vanaf morgen in onderhoud. Japan zit tot tenminste december zonder kernenergie. Dat is de langste periode sinds 1960. Voor de ramp met de kerncentrale in Fukushima twee jaar geleden... namen kerncentrales zo'n 30 van de energievoorziening voor hun rekening. Maar alle 50 centrales zijn sindsdien dicht vanwege onderhoud... of uit veiligheidsoverwegingen. Het land importeert daarom grote hoeveelheden kolen en gas. Ook China is positief over het akkoord tussen de VS en Rusland over de chemische wapens van de Syrische president Assad. De Chinezen denken dat het akkoord de spanning in Syrië flink kan laten verminderen. Correspondent Marieke de Vries. China verwelkomt het akkoord dat uh, Rusland en Amerika hebben gesloten... en heeft aangegeven een vredevolle oplossing in Syrië te promoten. En dat is waar China vanaf het begin van het uitbreken van de crisis... altijd op heeft aangestuurd. Nou, ook vandaag zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken weer... dat militaire methodes geen oplossing zijn voor Syrië... en dat de VN-veiligheidsraad een belangrijke rol moet spelen in deze crisis. En mocht het daar tot een stemming komen over militair ingrijpen... Dan heeft China tot nu toe altijd gezegd tegen te zullen stemmen. China was nog het enige land van de vijf permanente leden van de veiligheidsraad dat zich nog niet had uitgelaten over het akkoord. Gisteren bereikten de VS en Rusland overeenstemming over de chemische wapens van Syrië. Die moeten in de komende maanden. Zeg maar half volgend jaar moet het, moeten ze vernietigd worden allemaal. En dat moet gebeuren onder toezicht van de VN-inspecteurs. De Amerikaanse inlichtingendienst NSE houdt ook het internationale betalingsverkeer in de gaten. Dat meldt de Duitse weekblad De Spiegel op zijn website. Op basis van documenten die klokkenluider Edward Snowden lekte... concludeert de Spiegel dat een speciale afdeling... binnen de NSA creditcard en bankentransacties verzamelt, opslaat en analyseert. In 2011 ging het om 180 miljoen gegevens, voornamelijk van creditcards. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. De komst van windmolens op Sint-Philipsland in Zeeland... leidt tot een lagere onroerend zaakbelasting voor omwonenden. Van 25 woningen is vorig jaar de WOZ-waarde... met gemiddeld 40.000 euro verlaagd. En daarmee dus de onroerend zaakbelasting. Het gaat om woningen binnen een straal van een kilometer rondom de molens. Frank van Gennep van de actiegroep Windmolens Nee is blij... maar nog niet klaar met zijn strijd. Hij wil ook schadevergoeding. We hebben bij de gemeente Tonen gevraagd... waar we die schade dan kunnen verhalen op het moment dat die erkend wordt... We hebben nog geen antwoord op gekregen van de gemeente Tolen, want ze zitten zelf natuurlijk uh, met het hele gebeuren in een maag. En uh, als die schade wordt toegekend... dan heb je een heel ander rekenmodel voor windmolens... waardoor die dingen een stuk duurder worden... en waardoor het hoogstwaarschijnlijk veel interessant wordt... om die dingen op zee te gaan zetten. En dat is waar we naartoe willen. Een jaar geleden werden vijf windmolens in gebruik genomen op Sint-Filipsland. Er komen waarschijnlijk nog eens veertig molens bij. Het mooie is dat ons idee, dus uniek in Nederland... Er wordt nu ook opgepikt door bijvoorbeeld de gemeente Houten... waar ook windmolens komen en waar op dit moment... geloof ik iets van 800 mensen ook al bezwaar hebben aangetekend. Dus het gaat een, een, een trend worden die landelijk navolging krijgt. Frank van Gennep van de actiegroep Windmolens Nee. In het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... kunnen bezoekers vandaag voor een prikkie een fossiel kopen. Liefhebbers mogen voor een euro iets uitzoeken... uit een berg afgedankte fossielen... Het gaat voornamelijk om botten van mammoeten, paarden en walvissen... die zijn opgevist uit de Noordzee. De vondsten zijn tussen de 10.000 en 30.000 jaar oud. De Bottenberg is gebruikt voor de tentoonstelling... Kijk wat ik gevonden heb, over topstukken uit privécollecties. Een vrouw van 27 uit Breda heeft een inbreker betrapt in haar eigen huis. De vrouw kwam om tien uur thuis en schrok behoorlijk, vertelt de politie. Toen ze thuis kwam, uh, zag ze een onbekende tas staan met haar kleren erin. En ze had al zoiets van, hé, hey, hoe kan dat? En in haar slaapkamer trocht ze vervolgens in bed een onbekende vrouw aan. Nou, dat bleek te gaan om een 28-jarige mevrouw zonder vaste verblijfplaats uit Polen oorspronkelijk afkomstig. Het is niet duidelijk waarom de vrouw in bed was gaan liggen. Zeker 25 Afghaanse mijnwerkers zijn omgekomen... toen een paar gangen instortten in een mijn in de noordelijke provincie Samangan. Meer dan 20 mannen raakten gewond. Afghanistan heeft grote voorraden koper, kobalt, goud, ijzer en lithium. De mijnindustrie is in handen van de staat... De veiligheidsregels in de sector worden vaak slecht nageleefd. En in Zweden wordt dit weekend het 40-jarige regeringsjubileum... gevierd van koning Carl Gustaf. Gisteravond was er een diner met concert. Vandaag een volksfeest in en rond het Koninklijk Paleis in Stockholm. Om drie uur zal er een massale hel dronken worden uitgebracht op de koning. Carl Gustaf werd op zijn 27e koning van Zweden... na het overlijden van zijn grootvader. Het wereldsnelheidsrecord op de fiets is verbeterd door een Nederlander. In de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada... bereikte Sebastian Bouwier een snelheid van bijna 135 km per uur. Het staat 135. 135. Wat? 135, What? 135 ja! jongen. Ja! 135! Ik heb heel rustig gefietst in het begin. En heel hard aan het eind. <laughs> Bouwier reed op een speciale lichtfiets... die is ontwikkeld door studenten van de TU Delft en de VU in Amsterdam. Sport. Er wordt gevoetbald in Nijmegen, N.S.C. Feyenoord eerste helft, Ronald van de Geer. Feyenoord heeft het niet, niet lang van de voorsprong kunnen genieten. Hè? Nee, want vlak van na lag hij erin via die uh, nieuweling. Die Stefanik, die Slovaak, was al een, een ja, wat curieuze situatie. Hij, het eerste schot van hem kwam op Erwin Mulder terecht. Er ging die bal de lucht in. Hier werd het toch niet heel attent verdedigd door Feyenoord. Er kon Higden, de Engelse spits van uh, NEC, die bal eigenlijk weer terugkoppen naar de doelmond. Ja, daar stond die Stefanik nog niet buitenspel. En daar kon hij dus de 1-1 maken. En daarna heeft de NEC eigenlijk wel het gevoel van... nou ja, laten we de schroom eens van ons afgooien en laten we eens proberen te voetballen. Er is natuurlijk een impuls gekomen met Vermeil, Stefanik en Janscher. En dat brengt wel wat meer meer voetbal bij, eh, bij NEC. Er zijn ook wel wat mogelijkheden geweest. Daar waar in het begin van de wedstrijd eigenlijk een richtingsverkeer was. En de mogelijkheden er met name voor Feyenoord waren. De wedstrijd is dus wat meer in balans gekomen. Stand is dat ook. Na bijna 40 minuten 1-1. Komt er na tien jaar weer een Nederlandse winnaar bij de KLM Open Golf? Dat is de vraag tijdens de slotronde in Zandvoort. Ragen Niemeijer gaat Joost Sluiten nog steeds aan de leiding? Hij gaat niet meer aan de leiding. Hij heeft één slag achterstand op Miguel Angel Jiménez. De Spanjaard die staat op 13 slagen onder par. Na precies 9 hals gespeeld. De helft van de slotronde zit er dus op. En Joost Luiten staat op 12 onder. De Feyenoord supporter. Allebei deze heren, goede golfers, uitstekende spelers en met name Jiménez vandaag niet uit zijn ritme te krijgen. Stoïssijns legt hij de ballen steeds weg bij de vlag. En hij heeft hele korte putjes over om er vervolgens een, een mooie score uit te te halen. Hij heeft een score van vier birdies vandaag. Joost Luiten blijft daar een klein beetje bij achter met twee slagen onder par of twee birdies moet ik eigenlijk zeggen vandaag op de scorekaart. Joost Luiten ja, moet zich af en toe toch wel vanuit lastige posities zien terug te vechten. Aan de andere kant, dat doet hij goed en er zijn dus nog negen holsten te spelen. Het is nog niet beslist, maar het lijkt erop alsof het een man tegen man gevecht wordt tussen Joost Luiten en Miguel Angel Jiménez. Want er staat een een groepje spelers achter met min 10, min 9, min 9, min 9. Spelers als bijvoorbeeld Dyson en Fischer, de Britten, maar die laten toch met regelmaat kansen liggen op birdies en om zo te klimmen richting dat leidinggevende duo Jiménez en Luiten, maar de Nederlander uit Rotterdam dus wel één slag achter de Spanjaard uit Malaga. Verkeersinformatie bij de AMB John Bakker. Met de files door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem... bij knooppunt Lunette, 2 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. En daar staat bij knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. De hoofdpunten van dit NOS-journaal. Beieren kiest vandaag een nieuw deelstaatparlement... een week voor de landelijke verkiezingen. Japan zeker tot december zonder kernenergie en Nederlander verbetert het wereldfietsrecord. Dit is Radio 1. Max, welkom bij deze persconferentie. En hij hier over de Ja, Dit is goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max te gast. Wielebondscoach Johan Lammerts. Vragen kunt u stellen aan hem via de perstribune.nl. Twitter kan natuurlijk ook, hashtag perstribune. Vliegende kiep, Jules van der Wart op pad met oud-voetballer Sonny Siloy. En op het antwoordapparaat onder meer een vraag over radioprogramma's. Programma's waar de luisteraar live in de uitzending zijn mening mag geven. Maar om nou te zeggen dat bellers altijd veel tijd krijgen... nee, dat is niet het geval. Ja, goedemorgen met Henk. Ja, goedemorgen met Henk. Dat, ja. eh, eh, boos, niet boos. Ik hoop dat ik even de tijd krijg om het uit te leggen. Ook over de hele Nee, heel kort, heel kort, Henk. We, ja, we moeten je kort zijn. Het is radio. Ja, jullie, jullie hebben altijd haast. Slaap maar verder. Ja. Dankjewel. Het <laughs> moet altijd uh, allemaal erg kort. Dan uh, komen veel mensen er ook nog eens niet doorheen. Hoe komt de selectie van bellers tot stand? Straks de antwoorden. En verder natuurlijk de voetbalwedstrijd NEC Feyenoord. Tussenstand vlak voor rust 1-1. Tot twee uur. Welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur. Ja. De perstribune. Correct. Max. De gast Johan Lammerts. Voormalig wielrennen. Vandaag de dag bondscoach bij de Prof. Dag Johan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, ja, Johan, je was wielrenner in de tijd uh, dat uh, Nederland grote namen produceerde. Zoetemauw, Kneteman, Kuiper. Ja, mannen als raas en post in de ploegleidingswagen. Mag ik je een knecht noemen? Nou ja, dat was ik zeker. Ja, absoluut. Uh, ik heb wel een paar keer uh, als kopman mogen fungeren. Maar uiteindelijk is me dat niet echt goed nee. gelukt. Ik heb ook met uh, wat geluk de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Of een, andere, een paar andere wedstrijden. Maar... Ja, ik heb het daarna wel getracht, maar het is me ja. niet echt goed gelukt. Ja, maar je vindt het niet een vervelende benaming of zo? Uh, nee, hoor, Ik bedoel, je was wel niet. profielrenner natuurlijk. Je ah, zat ja, ja, wel zeker. bij de grote jongens. Zeker. Ja. En een knechtenrol, dat kan ook heel professioneel ja. zijn. Wat moest je doen als knecht voor die mannen? Nou ja, als, als knecht dan uh, ben je vaak uh, nou ja, op water dragen. Hè. Bidonnen ophalen, maar uh, een kopman uit de wind zetten. Uh, positioneren voor eventueel een obstakel. En, uh, nou ja, en meespringen en uh, proberen de wedstrijd hard te maken. Dat, ja. dat zijn wel de belangrijkste taken die je dan hebt. Maar wel op de palmarès, je noemde het net gelukkig. Min of ja. meer gelukkig dat je de ronde van Vlaanderen won. Nou ja, uh, gelukkig in 1984. Je hebt hem wel gewonnen. En nu Johan Lammers. toch weer Het zal natuurlijk een sterk staaltje zijn als Peter Post hier. Met een van zijn renners uit de tweede rij. Met een van de helpers uit de ploeg. Toch de overwinning zou kunnen binnenhalen. De overwinning is voor Johan Lammers, jonge Nederlander, 23, uit de ploeg van Peter Post. Opnieuw een succes dus voor dit team. En gelukkig is hij winnaar dus, Johan Lammers. Ja, het is een uh, televisieverslag, hè? het is erg ingetogen. Uh, ik denk ook dat het achteraf gemaakt is, eerlijk gezegd. Uh, maar uh, wat was er gelukkig aan dat jij won? Uh, ik bedoel, wat N gebeurde er dan? Nou ja, ik had natuurlijk een, uh, een knechtenrol in die tijd. En um, tot aan de muur van Gerardsbergen, waar het uiteindelijk een uh, cruciale punt was... had ik niet heel veel werk hoeven te doen. Want normaal komt een knecht natuurlijk niet echt meer in de finale... en gaat daar een rol spelen. En in dit geval was dat wel zo... En uh, nou ja, op het moment dat er toen de demarage kwam... toen uh, kon ik wel mee. Ik had gewoon een superbenen die dag. En uh, nou ja, de rest is uh, allemaal historie. Ja, zeker. Dus, uh, maar was Kelly niet die je versloeg? Sean Kelly? Notabene ja. de, de rapste ja. man uh, zo beetje die er te vinden was toen? Ja, nee, zeker. Kelly was uh, degene die op de Muur van Gerardsbergen demareerde. En die uh, het verschil maakte. En ik kon mee. En toen moesten we nog in Meerbeke een plaatselijke ronde rijden. En uh, samen met mijn ploegmaat Ludo de Kulnaar... die toen ook mee was in die kopgroep... Ja, hebben we toen getracht om uh, te demereren om toch uiteindelijk de overwinning ja. te behalen. Nou ja, op uh, drie kilometer voor ja. ben ik weggereden. Nou, je en... wist natuurlijk, Kelly naar de streep is zelfmoord. Zeker, ja. absoluut. Ja. ja, Hij was ook een van de rapsten van het peloton. Ja. Absoluut. Maar uh, het mocht dus ook van ploegleider Post. Nou ja, toen hadden we nog in die tijd niet de oortjes... of nee. uh, uh, stalorders door de, door de radio dus. En... Uh, ja, in principe uh, was misschien achteraf, als je daarnaar kijkt... was niet de juiste actie die ik had gedaan. Maar goed, uiteindelijk op dat moment, je was uh, jong wielrenner... en je had ambitie en je probeerde toch iets uh, te doen. Nou ja, sterker nog Johan, als je 23 bent en de ronde van de Vlaanderen wint... dan kan de ploegleider ook zeggen... we gaan wat vaker de kaart Johan Lammert spelen. Nou, die heb ik daarna ook wel gekregen. Ja, ook in ik, de Tour, hè? Jij uh, hebt nou, nou, ja, ja heb etappes gewonnen. Uh, ik heb in de ja. Tour ook wel een etappe gewonnen, ja. Dat was een jaar later. Ja. Maar ik heb daarna ook in klassiekers of in andere wedstrijden... ook wel een, een, een beschermde rennerstatus gekregen. Of, een, of ook een paar keer een kopmansrol. Maar ja, toch is het zo dat je als kopman ook wel werkelijk de wedstrijden moet winnen. Ja. En uh, ja, dat is inherent aan dat vak van kopman zijn. He, je moet uiteindelijk het resultaat binnenhalen. En, uh, het resultaat gaat om... Als Eerst de streep te passeren. En dat heb ik een paar keer getracht te doen. Maar het is wat minder gelukt. Ja. En het is natuurlijk anders dan dat je in de lute kan opereren. Of dat je echt heel erg geviseerd wordt door andere kopmannen. Ja. Om, uh, ja, om de overwinning te halen. Maar je hebt ook een etappe in de Vuelta gewonnen. Hebt... Nee, ik heb ik heb Niet de Vuelta, de Vuelta... nooit gereden. Ik heb, uh, ik heb wel zes keer de Giro gereden, maar nooit oh. de Vuelta gereden. Ach. Nee. Nou ja, daar heb ik het fout. ik, want ja. ik, heb, ik heb het een beetje gegoogeld, natuurlijk. Ik dacht, ja. jij staat ergens bij, bij Vuelta, maar dat kan ook een fout zijn. Of ja. ik heb het fout gezien, maar. Het zou misschien Jos Lammerting zijn. Nou ja. af en toe wels, oh, Jos Lammerting. Dat ja. Kan, ja, zeker. Ja, hij wordt af en toe wel ja. uh, gemixt. Aan de <laughs> andere kant, Bauke Mollema wint dus ook. Een van jouw kandidaten, een van jouw troeven straks op uh, het WK in Florence, 29 september. Bauke Mollema wint een etappe in de Vuelta. En rijdt hem ook helemaal uit, hè? Want ik geloof vandaag ja. laatste dag. Ja. Is dat verstandig? Dat die, want Johnny Hogeland bijvoorbeeld is afgestapt in de Vuelta. Want die dacht, ja, die heeft ook wat lichamelijke klachten. Nee, dat klopt. Hè. Johnny had wat lichamelijke klachten. En uh, anderzijds, ja, Bouke die, uh, die had de Vuelta in zijn programma opgenomen. En ik denk dat het ook prima is dat hij uitrijdt. Ik heeft natuurlijk ja. ook verantwoordelijkheden uh, naar, zijn, uh, naar zijn team toe. En uh, ja, ik vind wel, als je aan een wedstrijd begint, dat je normaal gezien altijd moet trachten om uit te rijden. Ja, dat ja, is een enorme inspanning natuurlijk, hè, uiteindelijk. Ja, zeker. Drie weken door dat Spaanse land koersen. Dat is absoluut zo, hè, want ja. zo'n ronde, dat is wel uh, vraagt fysiek. Dan heb je maar twee weken veel... om te herstellen. Nee, dat klopt, maar dat is ook wel voldoende. Ja? Oh. Dat, uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Nou, dat geloof je. Nou ja, weet je, jij bent de kenner, dus dat, dat, geloof, ja. ik ook, uh, dat geloof ik ook direct. Wat, uh, uh, want toen jij die, uh, de Ronde van Vlaanderen won, heb je dan vrienden ook in het peloton? Bouw je in de loop van die jaren uh, zekere contacten op die je tot een wat langere vriendschap leiden? Nou ja, je bouwt wel contacten op. Maar of dat nou tot, leidt tot uh, leg, nee. zeg maar, levenslange vriendschappen, dat, dat valt dan toch wat Of ben je binnen wegen. een ploeg ja. al elkaars concurrent? Ja. Min min. Nou, soms ben je dat wel. Ja. Hè? Dus, uh, maar uh, goed, ik heb nog altijd wel uh, uh, af en toe contact. Omdat ik natuurlijk nog in het milieu zit... Ja. Uh, met uh, oud-collega's. Uh, maar goed, over het algemeen... echte vriendschappen... Ja, die zijn er echt maar op een ja. kleine hand te tellen. En als je dus, nou in Vlaanderen komt... rond de tijd, hè, als dat april is, uh, de ronde wordt... Uh, weten ze uh, dat jij de winnaar bent... Uh, van de editie... Uh, wat was het, 84? Ja, nee, absoluut. Ja, ja, dat... dat weten ze vaak nog wel. Leuk, hè, is ja. dat? Ja. Ja. Kijk, de jongere generatie niet meer. Hè, want ik, ik, ik heb de afgelopen jaren ook wel... Uh, doe ik ook talentontwikkeling, hè, junioren. En uh, er zijn er wel eens af en toe die aan mij vragen. Van, Wat deed u? Heb, <laughs> ja. heb u ook wel gefietst? En o, ja. dan, uh, nou ja, dan, dan moet ik altijd wel eens lachen. En dan denk ik van ja, ja, dat is ja, natuurlijk het... gewoon twee generaties Dat Het relativeert later, ook. Dus, ja, uh, ja. Ja. Maar ja, je staat wel in de boeken. Dat klopt. Ergens staat je naam in, genoteerd. Ja. Ja. Johan Lammerts, bondscoach van de Nederlandse wielerdames van het veldrijden van de heren. Wij vragen onze gasten altijd, wat is het nieuws van deze week? En wat is daarop uw antwoord? Nou, het, het nieuws, hè? Um, uh, de afgelopen week is er veel te doen geweest... over de aanschaf van de JSF, uh, van het uh, supersonische vliegtuig... Ja, laten we zo stellen. En Hoop, uh, nou ja, ik heb daar wel een uitgesproken mening over. We Zullen we dan het... eerst het nieuws even horen? Dan weten we waar we over Prima. praten. Ja. Nou, het is eigenlijk precies zoals een van de PvdA'ers in de wandelgangen... vandaag zei, uh, ja, we zitten eigenlijk klem... Uh, ze zijn heus niet ineens vreselijk enthousiast geworden over de JSF... maar eerlijk gezegd de tegenargumenten raken op. Uh, bij de PvdA vonden ze de JSF altijd ontzettend duur... maar het kabinet heeft nu gezegd... nou, we doen een maximum bedrag, dus overschrijdingen kunnen dan niet meer. En ze zeiden ook, ja, uh, is dat nou wel het beste toestel voor Nederland? Nou, als ze zelf nu alle conclusies nog eens nalopen... dan blijkt toch dat voor wat Nederland zoekt de JSF toch het meest geschikt is. Dus het sentiment is een beetje uh, het moet maar. Ja, NOS uh, politiek commentator Jeroen van Dommelen... Het kabinet zegt: die JSF die gaat door. PvdA zit mee in zijn maag, maar zegt ook: akkoord dan maar. En wat vind jij, Johan? Nou ja, ik heb daar wel een uitgesproken ja. mening over. Ik vind dat we die, die vliegtuigen ook moeten aanschaffen. Ik vind dat als onze piloten ooit gevraagd worden om dingen te doen in een internationaal verband, dan moeten ze ook het absoluut het beste materiaal hebben. En uh, nou ja, als je alles een beetje tegen elkaar afweegt... en ik heb de afgelopen week daar mijn eigen nog een klein beetje in verdiept... en uh, ook een uh, generaal buitendienst, hè, die is er helemaal voor... en dan denk ik, dat is een absolute deskundige. Dan, uh, dan moeten we ze aanschaffen. Ja. Nou, ik dacht wel, toen ik het nieuws hoorde, zo die hobbel is genomen. Maar nu beginnen de afdelingen van de PvdA op te spelen. Dus ja, Dominique van der Heijden is net vertrokken, onze politiek commentator... maar daar kan de PvdA nog wel last van krijgen hoor, bij dit besluit. Denk je niet? Nee, dat is ook zo. Ja. Precies hetzelfde ja. als de VVD last kreeg met uh, de zorgverzekering. Nou. De inkomensafhandelijke uh, zorgverzekering. Maar ja, ik vind... Uh, uh, ja, je moet toch ook eens kijken naar uh, argumenten, naar historie... Hè? En, uh, ik hoef alleen maar een keer te verwijzen, denk ik, naar Srebrenica... waarbij uh, het luchtwapen uiteindelijk niet, uh, niet is gebruikt. Nee. En dat hebben we wel gevraagd aan een ander land, hè, aan ja. Frankrijk in die tijd. Ja, er moest luchtsteun komen. En, uh, ja. en dat is toen niet gebeurd. En uh, nou ja, maar er worden daar wel uh, 5000 mensen daarna omgebracht. En, uh, ja. Ik vind, uh, daar moeten wij ook, uh, daar hadden wij onze verantwoordelijkheid. En, uh, ja. Hou je van nieuws? Want je zit er zo over te praten. Over nou, al die ja, dingen. Ik, ik, ik, ik volg ja. het nieuws heel sterk. Ja. Ja. En ook uh, politiek nieuws. Ja. Ja. Leuk, leuk om te horen. Straks meer, Johan Lammers. Dan graag een antwoord op de vraag. Hopelijk kun je die beantwoorden. Heeft Nederland een wereldkampioen straks in uh, Florence op de weg uh, in het team zitten? Een aspirant uh, kampioen? En wie dat dan uh, mag wezen? Voor vragen aan Johan Lammers, de perstribune twitteren Twitter, hashtag perstribune. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. De vliegende kip, uh, Gilles van der Wart. Ja, geloof ik. Ik ben nog steeds uh, op de Zaanse schans. Oh, uh, de koffie zat erin. Cappuccinoetje, altijd lekker. He. Is die oh. nou in Nederland lekkerder dan in Amerika, die cappuccino? Uh, ik moet. Tony Schelloy, daar praat ik nog steeds. Mee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben nog steeds uh, in, uh, in de uitzending. Uh, bij een, als je bij een Italiaan eet. Dat is wel logisch. Dan krijg je ook wel goede Italiaanse koffie. Bij verschillende andere. Met de restaurantjes zijn dat wel goed hoor. Ik moet wel zeggen dat het eten wel, wel lekker is. En, uh, en, uh, uh, uh, uh, hoe heet dat nou? Ja, ik zit gewoon in het Engels te denken. That's all, that's ja, dat is Daar heb ik ja, want je bent net terug natuurlijk. Very, uh, is, uh, ze hebben heel veel. Uh, hoe heet dat nou? Variatie. Variatie. Met, met ook veel verschillende culturen. Het is net Amsterdam. In Amsterdam, Washington is ook heel veel, heel veel culturen. En dat, is wel, dat is wel grappig. Uh, wij speelden een toernooi met, met, uh, met de jongste jeugd. Dat is een, uh, volgens mij een 14, onder 14 toernooi. En wij speelden tegen een, een, een team die kwam uit het midden van het land. En dus zat ik zo te kijken en die coach zei tegen mij... kijk, die komen uit het midden van het land. Allemaal witte, allemaal witte spelers. Ja. En die scenario naar natuurlijk alleen maar veel donkere spelers. Ja. En ook met een aantal witte spelers. Het verschil zie je wel als je in, in het midden van het land woont... en als je in de oostkant of aan de westkant woont. Het is nog steeds heel goed zichtbaar, want je hebt veel Latino's in het zuiden natuurlijk en, en Latino's, Blanken. En ook Latino's aan de, aan de westkant, weet je, in, in, in de Californië. En ja. aan, de, aan de oostkant heb je dus verschillende culturen, Italianen, Spanjaarden. Eigenlijk is dat het leukste gedeelte. Uh, ik vind van wel. Ik vind dat, uh, dat, ja, ik ben het niet anders gewend eigenlijk. Maar in Washington, hè, dan, uh, je bent ook net terug. Dan, uh, nou ja, het is 50 jaar geleden dat Martin Luther King die, die, die speech heeft gehouden. Ja. Uh, dat soort momenten, denk ik, dan zit je wel in de buurt. Heb je dan kans om er af en toe heen te gaan... of is het gewoon veel te druk op je werk bij je voetbalclub? Uh, ik was wel die dag vrij. Uh, ik denk dat er heel veel mensen... En nou, het regende die dag. Uh, en als het regent dan, dan, dan is het uh, vrij hard en vrij veel... Ik heb het wel op televisie gezien, maar ja, als het droog is, dan is het heel erg. Iedereen wil er naartoe. Iedereen wil daar aanwezig zijn. Want het is toch Amerika en Amerikanen zijn toch wel heel erg chauvinistisch. En als je dan iets wilt doen en iets wil, uh, goeds wilt doen, dan ga je meestal naar zo'n evenement toe. En dan wil iedereen er naartoe. En uh, toch, ik moet wel zeggen, ik zat op tv te kijken, toch heel veel mensen gingen er naartoe. Heel veel respect voor die mensen die dan toch uh, Martin Luther King willen eren. Ja, tussendoor vertel iemand dat je een keer geweest was. Hè. Je hebt het wel gezien, ik het monument. Het wel, ik heb het wel gezien, het monument. Dit is, uh, dit was al, uh, vorig jaar was dat geplaatst. En dan in ieder geval te zorgen dat, dat als 50 jaar Martin Luther King uh, uh, zou moeten geëerd worden... Dan dat er in ieder geval een standbeeld staat. Je bent voetbalcoach. Op wat voor niveau ben jij bezig? Hoe is het niveau daar in Amerika waar jij speelt? Of waar jij uh, coach bent? En technisch directeur, denk ik. En ja, uh, kidsman? Ja, ja, dat was bij Ohio. Was het bij Dayton Ohio? Was ik eigenlijk alles? Ik was, meer, uh, ik was de hoofdcoach bij Dayton Ohio. Dutch Lines. Dayton Ohio. Dutch Lines. Ik was de, de, de hoofdcoach. Ik was de kidman. De, de kidman kid is een de, de materiaalman. Uh, de busdriver, dus het busje rijden. En andere de manager. Dus al papier werk deed ik ook nog. Dus het werd mij beloofd dat er iedereen er was. Maar niemand was er. Uiteindelijk uh, moest ik het doen. Aan de ene kant vond ik het niet erg. En aan de andere kant, ja, ja, je bent toch bezig met een professionele club. En dan moet je toch wel uh, professionele uh, mensen om je heen hebben. Nou, bij DC is het, uh, is het, is het anders. Daar ben ik uh, directeur hoofdopleiding. Dus meer de director youth development. En uh, daar coach ik de coaches. En dan wanneer nodig, dan help ik de coaches uh, met, uh, met, met de trainingssessies deze week ook bij Ajax, uh, heb je met Van der Sar gesproken. Uh, overleg je dan op een bepaalde manier? Steek je wat erop? Is het lekker sparren? Wat, wat doe je dan? Het is meer, uh, meer sparren. Het is niet gewoon uh, hoe het is. En, uh, want ik ga niet op uh, dingen... Kijk, afspraak... als, ik, als ik iets wil vragen, in internet, dan maak ik een afspraak. En dit is vast meer op de toekomst, dan uh, is het meer uh, van vroeger, weet je. En uh, hoe het is in Amerika. En, uh, ik vraag... Uh... Hoe is het met je vrouw? Want zijn vrouw is natuurlijk uh, ziek geweest een, een aantal jaar geleden. En gewoon de dingetjes, weet je, die, die, die normaal zijn in het leven. Ja, dus dat was leuk, maar je kwam ook nog wat coaches tegen. Trustful, geloof ik? Trustful, ja. Nou, Trustful, die, die, uh, ja, die kende ik ook van de kussens. Nou, mijn dochter die werkt bij zijn vrouw nu op dit moment uh, als een... Uh, ja, koffietijd. Ja, ja, die heb ik net gehad. Uh, als, een, als een stagiaire voor zes maanden. Dus, uh, en ze vinden het heel erg leuk. En, en, en bij de RTL is het, uh, zijn het een leuke mensen op dit moment. Wanneer ga je weer naar Amerika? Wanneer moet je terug? De 23 e En dan uh, vlieg ik uh, weer terug. Want uh, ik heb al een paar verjaardagen te vieren hier. Mijn dochter die wordt uh, 21. Aankomende zaterdag. Uh, ik heb gisteren nog een verjaardag uh, gevierd. Uh, wat nog meer. Uh, mijn vrouw gaat de Damte Damloop lopen. Dus ja, ik heb genoeg dingen te doen. En ik heb nog een paar afspraken bij Ajax staan. Ik wens je nog veel plezier. Zullen we verder lopen over de Zaanse Schans? Ja, tuurlijk. Sonny Siloy. en uh, collega Jules van der Wart... samen op de Zaanse Schans. De gasten Johan Lammerts, de bondscoach... bij de Nederlandse wielerploegen, veldrijden bij uh, de, de dames uh, op de weg, bij de heren op de weg. Uh, dat is het hele pakket, Je hebt een enorm omvangrijk... Uh, Parquet? Nee, ja, dat klopt. Ja. Maar het is uh, nog altijd wel goed te doen. Ja. Als het uh, niet, niet te doen was, dan had ik iets moeten afstoten. Zeker. Dus, uh... zeg maar, zit je dan uh, vooral uh, achter een bureau? Want dat zijn allemaal mensen die bij ploegen rijden. Dus die zie je eigenlijk maar een paar keer per jaar, op het moment dat het nodig is. Nu bij het WK dat eraan komt. Hoe gaat zoiets? Nou ja, goed, bij de elite mannen is dat zeker het geval. Bij de elite vrouw heb ik wel wat meer contact. Wij doen ook wel hebben wat meer activiteiten. Dus ook trainingskampen en ook wat, wat wedstrijden. Maar uh, ja, bij, bij de elite mannen is het toch vooral uh, nou, persoonlijke gesprekken ja. voeren, selecteren... en dan iedereen ja, achter het tactisch plan uh, laten scharen voor uh, het komende voor week de, aan. Voor de grote wel. dag. Ja. ja, nou wil ik straks wat meer over horen. Eerst even langs uh, de brievenbus, want uh, we hebben wat uh, post voor je mogen ontvangen. Stop, oh yes, Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Johan, ik vind het leuk dat ik even iets mag vertellen... over onze lange, lange wielerhistorie samen. Want we hebben elkaar al leren kennen bij de jeugdcategorieën... toen we 13 jaar waren, zaten we samen uh, de snelle sprinters te bevechten... en heel vaak samen in de kopgroep. In al die categorieën was je een hele goede en gedreven wielrenner. Je won ook overal, al die jaren je wedstrijden. En het leukste van al vond ik nog wel dat we samen niet alleen in de rallyploeg... maar later ook nog eens in die buitenlandse Toshiba-ploeg geweest zijn... waar we heerlijke dingen beleefden... in het fantastische La douce france en alle wedstrijden in het buitenland. Johan, ik heb hele goede herinneringen aan bijvoorbeeld... Uh, als we samen eens uh, na de Ronde van Catalonië nog een dagje moesten blijven... en heerlijk konden afkoelen in een zwembad in de warme Spanje. Ik weet, Johan, dat je nu hele belangrijke dingen te doen hebt... vooral omdat het WK weer voor de deur staat... En ik wil maar één ding zeggen. Johan, blijf wie je bent. En geniet van die wereldtitel die zeker jou nog gegund is met je renners. Jacques Hane. Nou ja, wel, het, ik vroeg je, eerder, heb je nog bekende vrienden overgehouden? Maar dit is wel een goede bekende in ieder geval. Hè? Ja, absoluut. Ja, Jacques ja. Hanegraaf, uh, oude collega. Wat, waar, waar, hij heeft het over gedrevenheid. Kun, kun je dat concretiseren? Nou ja, goed, ik, ik denk dat uh, een wielrenner over het algemeen... heel gedreven moet zijn om zijn sport te bedrijven. Dus uh, uh, dat is één. En uh, goed, Sjak uh, heb ik natuurlijk leren kennen... als ook een enorm gedreven persoon. En uh, ja, wij, we komen allebei uit West-Brabant. En uh, nou ja, we reden onze wedstrijden in die uh, regio. Ja. Dus uh, het was uh, vaak strijden op het scherp van de snede. Dus ja, wat dat betreft, uh, ja, dat, dat, dat, dat stimuleert en dat, ja... Dat, uh, ja Zorgt dat je wedstrijden rijdt die van, ja, van een hoog niveau zijn. Hij heeft het ook over de, de rallyploeg. De grote ploeg van uh, Peter Post. Met die klinkende namen: uh, Kuiperen, de Melk, Raas. Nou, noemen ze maar nog Kneteman natuurlijk. Uh, en jij? Ja. Razen is voor zichzelf begonnen. Die is de uit uh, jij hebt voor Post gekozen destijds. Klopt. En waarom? Ja. Nou ja, goed. Ik was natuurlijk erg jong wielrenner. En uh, Post gaf me op dat moment dat vertrouwen. En uh, hij deed me een goede aanbieding. En uiteindelijk uh, heb ik daar ook uh, voor gekozen. Um, Alles tegen elkaar afwegende is dat toen, ook, naar mijn oordeel, ook wel de beste keuze geweest. Uh, maar ja, goed. Toen is uiteindelijk wel die enorme controverse begonnen ja. hè, tussen raas en Post. En waarbij. Nou ja, Ook uh, die teams uh, heel nadrukkelijk tegen elkaar rijden. En, uh, ja, goed, de keuze. Ik kan me niet meer zo herinneren... maar ik denk dat iedere sporter uh, op een gegeven moment keuzes maakt... en dingen afweegt tegen elkaar... en uh, zegt van uh, ja, dit is uh, de reden waarom ik het gekozen ja. heb. Maar exact kan ik er niet meer, niet meer de vinger op leggen wat het was... Nee. hoor, wat de keuze maakte dat oh, ja. ik voor post heb gekozen. De tijd is overheen gegaan, maar van raas horen wij niks meer. Die is absoluut stil. Hoor jij nog wel eens wat van hem? Spreek je nee. zo iemand nog wel eens? Nee. nee, nee. ja ik, ik kom wel eens in Serenhoek, Want daar is daar woont al in. jaren een, uh, een wedstrijd voor uh, de elite vrouwen ja. en de junior vrouwen. En uh, dan kom ik dus in de, daar waar hij woont. Maar ik heb hem nooit daar Gek, hè? ontmoet ja. of gezien of wat dan ook. Dus. Ja, het grote zwijgen is bij Jan Raas begonnen en het eindigt niet hè. Voorlopig. Nee, maar goed, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf ja. afweegt. Uh, of hij iets te vertellen heeft of niet. En, nee. uh, maar ik vind, als, als Jan zegt dat hij uh, niks meer te vertellen heeft, dan houd het op. Houd het op hè? Ja. Johan, wat bedoelt Jacques Hanegraaf met uh, Toshiba en heerlijke dingen? Nou, we hebben gewoon heel prettig uh, met elkaar uh, nou ja, toen samengereden. Ja. Het was een uh, periode dat, dat Jacques bij, uh, ik dacht toen een toenmalig kwantum een beetje op een zijspoor kwam. En uh, toen mijn toenmalige ploegleider en manager... Uh, uh, die vroeg toen van... God, heb je niet iemand die uh, eventueel een goede rol zou kunnen fungeren... binnen ons Toshiba-team? En zo is van het een en het ander gekomen. Hè? Dus Jacques ja. is toen bij de Toshiba-ploeg gekomen. En we hebben echt nog een hele goede, uh, nou, uh, prettige samenwerking ja. gehad. En, uh, want ja, ik, ik zat toen in dat team waarbij uh, ja, iedereen Frans sprak... En zo heb ik ook mijn Frans goed kunnen leren spreken. Maar, um, maar uh, ja, het is toch ook prettig om af en toe in Nederlands te kunnen spreken. Johan, we hadden het net over Bauke Mollema, die een etappe in de Vuelta wint. Uh, Maartsmeezje heeft een column bij onze collega's van Goedemorgen Nederland en. Uh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 Iets voor een flinke evaluatie, zou ik zeggen. Een land dat in het verleden veelvuldig renners leverde... voor leuke fietsrondes, blijft nu geheel buiten beeld. Dat is een trieste constatering. En wat denk je, Johan, Johan Lammers? Heeft hij een punt, Mart? Nee, heeft hij niet. Waarom niet? Nee, ik vind... Uh, uh, hij, hij legt de norm ergens wat ooit in het verleden is geweest. En uh, het is natuurlijk zo dat... Uh, dat het op dit moment misschien ietsje minder is... als bij wijze van spreken in de periode dat ik koerste. Maar dat is de norm waar hij dat aan afmeet. En uh, goed, ik, ik, ik heb een iets andere norm in dat opzicht. Ja. En uh, er zijn ook periodes geweest... Dat het, uh, dat het voor het Nederlandse wielrennen wel uitstekend ging. Maar dit is nu gewoon een periode dat iets minder is. Maar uh, ik wil wel uh, nog aanmerken... dat we op dit moment vijf staan in de World Tour-ranking als land... Dus nou ja, natuurlijk wil je eerste staan, dat snap ik best wel. Maar goed, dat kan niet altijd. En meer etappes winnen, niet alleen in de Vuelta, maar ook in de Tour. Want dat zijn toch de eindpunten. Ja, de Giro uiteindelijk ook, maar de Tour is toch wel ook een puntje. Dat is ook zo. hè? Maar kijk, de status van het Nederlandse wielrennen... en dan heeft men het altijd gelijk over de elite mannen. Maar als je kijkt naar de status van het Nederlandse vrouwenwielrennen... waar we eigenlijk al... Acht jaar lang, negen jaar lang echt dominerend Marianne zijn met Marianne Vos. Met ja. Marianne Vos, maar ook alle anderen die ja. daaraan bijdragen. Kijk, en dat vind ik dan wel weer jammer... dat hij daar dan niks over zegt. Dus, uh, ja, want ja. daar doen we het gewoon echt uitstekend. Het beste ja. wat, uh, wat er ooit is geweest. En uh, ja, goed bij de elite mannen. Ja. Ja, ik, ik wil ook graag winnen, want dat is wat uh, sport, ja, ja. Uh, sport uh, ja. nou eenmaal uh, omgaat. Dus... Uh, nou, we kunnen even kijken de mening van Maarten... of die ook gedeeld wordt door zijn uh, co-commentator, Maarten Ducro. Uh, Maarten, goedemiddag. Oh, ik dacht even dat hij aan uh, de lijn was al, Maarten Ducro. Want die uh, Vuelta die gaat natuurlijk naar een fantastische ontknoping toe vandaag. Je hebt gisteren gekeken, Horner, uh, Nibali, ja. De, ja. Twee sta ja, het hele, de hele top van het klassement. Ja. En uiteindelijk is de oude Horner, ja, te zeggen, oud, 41, die hem gaat winnen. Ja. Denk ja. je niet? Ja, heel bijzonder, ja. Wat vind je van zo'n zo zo zo strijd en dat, wat daar gebeurde gisteren op die laatste berg? De nou ja, hele top dat van het is... klassement is daar in gevecht met elkaar. Nee, zeker. Dat is uh, prachtig om te zien. En dat is wat uh, wielrennen uiteindelijk ook zo mooi maakt. Hè? Dat ja. het allemaal heel dicht bij elkaar ligt... en dat er op het scherpst van de snede wordt gereden. En uh, nou ja, als je dat dan ziet hoe dat gebeurt... Ja, dan kun je met... Uh, ja, je kijkt er natuurlijk tweeledig naar. Aan de ene kant een bepaalde emotie. En aan de andere kant natuurlijk naar een, met een professioneel oog. Want aan de andere kant denk je van ja, dat zijn de renners die, ik, die straks de favorieten zijn op het wereldkampioenschap. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja tuurlijk. Ja. Maar dan zo'n Nibali die er tot vier, vijf keer toe probeert om die Vuelta te winnen op die berg. Want hij ja. staat, het is een seconde kwestie. Ja. En uiteindelijk is een man van 41 in staat, Horner om hem terug te halen en de etappe ook te winnen. Ja, ja nee, ja, goed, dat... Uh, het is nou eenmaal zo. Ja. Ik, uh, ik, ik heb daar niet echt een mening over van... of dat iemand van 41 zou kunnen. Maar uh, goed, dat het, blijkt, is, het ja, is wel opvallend. Dat is mooi. Ja, ja, het is wel opvallend. Ik liet net uh, de naam vallen van Maarten Ducro, rls Commentator. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Op weg naar de afronding he, van de Vuelta vandaag. Ik loop over een stralende uh, Gran Via en... Uh... Het is het publiek, dus het is even wat, uh, wat lastig om uh, radio te maken. Maar uh, ik heb het er graag voor over. Madrid. Ah. Zeg Maarten, ja, ik hoor je. Uh, uh, jij loopt over die uh, Grand Vida, zei je, in Madrid. Hè, op weg naar ja. uh, natuurlijk uh, de, zometeen uh, de afronding van de Vuelta. Uh, als je de staat van het Nederlandse wielrennen moet bekijken, in een paar zinnen moet karakteriseren. na uh, wat we allemaal gezien hebben: ronde van Italië, Tour en, uh, en nu ook uh, Spanje. Hoe staan we ervoor? Uh, voorzichtig ontluikend zou ik het willen noemen. En wat, waar, waar zit het ontluikende in dan? Nou ja, er zijn een paar enorm hoopgevende dingen. Ik vind dat Molma dat die, en de andere renners wat dit jaar laten zien op momenten. Dat getuigd van dat ze op niveau komen, dat ze met de grote jongens mee kunnen doen. Uh, dan moeten we gelijk achteraan zetten dat er momenten zijn waarop ze terugvallen dus ze komen in de tweede ronde, dan wordt het toch moeilijk uh, dat hoort er allemaal bij en dat betekent dat ze aan het ontdekken zijn hoe ze op het wereldtoneel uh, uh, horen te acteren, wat ze kunnen en nu begint langzaam dat besef in te dalen en nu gaan ze ook aan de kant komen dat ze zeggen ja als ik dat kan, dan gaan we ook het zo in gang zetten dat we het gaan doen en dat, dat, dat ontbuikt hè? ik heb uh, Geesink nu gezien dat was echt Phenomenaal hij is is Flikton, daar in Canada. Natuur, ja. En, en dat, dat zijn wel tekenen dat er, dat er iets uh, aan het ontstaan is. waardoor ze koers gaan bepalen. in plaats van uh, mee fietsen en al zes te worden. Mm -hmm. Maar uh, Belken en Argos gaan door als ploegen. maar wij zitten toch met de onzekerheid over vakantie-soleil. Uh, dus daar, daar zit dan weer een soort van verschraling in, zou je zeggen. binnenkort. Ja, kijk, ik ga, kijk naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. Uh, ik, dat, dat, dat is ook weer van alles over. We hebben drie Nederlandse ploegen. Uh, met alle respect. Maar ik denk niet dat dat heel erg in verhouding was... met het aantal Nederlandse renners dat ze hebben... Op, om drie ploegen te kunnen vullen. Uh, en uh, de baas die, die Daan Luijs heeft gelegd... die is, die is hartstikke goed. Uh, dus ik hoop dat hij uh, dat verder kan trekken. Uh, maar dat hangt heel erg af van de sponsoren... die erin willen investeren. Uh. En ook daar uh, ja, is nog wel een slag te maken... Uh, want als je, uh, uh, Bailey, uh, de voetballer, die wordt uh, uh, Gareth Bale, die wordt voor 100 miljoen uh, verhandeld. En dat is ongeveer het bedrag wat nodig is om alle pro's te <kuggen> ja. uh, in uh, een jaar lang te laten koersen. Ja. Dus dat betekent dat Duren wel erg hmm. ver weg is gegaan qua uh, belangstelling van de sponsoren. En niet omdat ze er niet zijn, maar omdat ze dat dus kennelijk niet weten te adresseren. En nee. daar is nog wel een slag in te maken. Goed. Uh, Maarten, ik dank je wel. Ik wens je een mooie middag bij, uh, bij de Vuelta... die dus uh, aan de laatste dag uh, begonnen is. En de heer Heurner wordt uh, gekroond als winnaar vandaag, neem ik aan. Tenzij er gekke dingen gebeuren, hè? Ja, dat, ik, ik denk niet dat er nu nog iets nee. geks kan gebeuren. Nee, dat uh, hij zou moeten vallen Er zou zo'n helikopter op zijn kop uh, terecht moeten komen. Ja. Maar normaal gesproken <laughs> gaat hij winnen. Ik dank je wel. Mooie middag, Maarten Ducro. Okay. De tweede helft NEC Feyenoord, Ronald. Ronald van der Geer. Ja, na 57, bijna 58 minuten is het nog altijd 1-1 bij NEC Feyenoord. Mogelijkheden voor Feyenoord wel gezien, aantal op rij. De laatste van Graziano Pelle, goede actie van de Italiaan. Een van zijn weinige goede acties. Pakt de bal op op het middenveld. Slaal eigenlijk door de defensie van de NEC heen. Maar rondaf en op de paal. Dus weer geen goal. Even daarvoor ook een moment van Filena, samen met Pelle. Dat was dan wel een aardige combinatie. Daar lag de keeper in de weg. Zoals de keeper steeds in de weg ligt. En de NEC eigenlijk kort na rust een keer met Janscher gevaarlijk geweest. En een schot dat voorlangs ging. Nu een voorzet van Martens die Over de goal van de NEC heen. Feyenoord probeert het wel. Maar slaagt het dus maar niet in om te scoren. Veel kansen al gehad in deze wedstrijd. 1-1. Bondscoach Johan Lammers van de wielrenners, de bondscoach. Johan, wat vind jij als Maarten zegt voorzichtig ontluikend? Uh, hij ziet wel perspectief in dat Nederlandse wielrennen. Uh, dat zie ik natuurlijk ook, hè. daar ja. gaat het niet om. Maar ja, het blijft toch zoiets. Wat is uiteindelijk de norm? En de norm is natuurlijk overwinningen, dat, dat snap ik ook wel. Maar ja, goed, als je naar kijkt, wat moeten we dan winnen op een jaar? Moeten we de tien winnen? Moeten we de twintig winnen? Of, ja, of moeten we de vijf winnen? Nou ja, ik zou zeggen, één toeretappe, dat geeft al euforie in Nederland. Ja. Denk je niet? Ja, nee, absoluut, ja, daar ben ik heel, ja. helemaal mee eens. En daar uh, moeten we ook uh, naar blijven streven. Maar goed, inmiddels is het al zeven uh, jaar geleden, geloof ja. ik, dat er, een, dat er een toeretappe is gewonnen. Zoals het ook is met een wereldkampioenschap. Want het is ondertussen ook al bijna dertig ja. jaar geleden. Dus, uh, de laatste was Joop Zoetemelk. Oh, ja, oh, ja, ja 19... daar was ik zelf bij trouwens. in maar... 1985, daar ben jij mee. Ja, zo lang geleden. Dat is toch eigenlijk ja. genant, hè? En wie hebben wij nou als kanshebber in jouw equipe zitten... Voor, laat, laten we zeggen voor de wereldtitel? Nou, echte kans hebben zullen we niet hebben. Hè? Maar dat, als je dat ook echt afmeet naar de resultaten van de afgelopen periode, afgelopen seizoen, en de dan, concurrenten? Dan, uh, dan is het helder. Dan, dan zijn we misschien niet echt kans hebben, maar we doen mee. En uh, hebben we misschien een paar procent de kans om uh, wereldkampioen te worden. Ik, ik denk zeker dat uh, Bouke uh, een, een, een goede kandidaat is om uh, dat resultaat binnen te halen als kopman. Dat moet hij ook. En ja, de belangrijke en stevige concurrentie... die hebben we natuurlijk in de, in de vorm van de Italianen met Nibali... en uh, met de, de, de Colombianen. En met vooral de, de Spanjaarden. Hè. Ik denk dat dat uh, Sanchez, de belangrijkste... Sanchez, Valverde, dat soort... Uh... Sanchez, Oeh. Oeh. Valverde, um, uh, Rodriguez. Uh, dus, uh, en daarnaast, ja, ik, ik verwacht ook zo'n uh, Christopher Froome. Dus uh, misschien dat hij toch ook uh, weer voor een verrassing kan zorgen. Ja. Dus, uh, dan zetten we in op de vrouwen natuurlijk. Marianne Vos. Ja, vorig jaar wereldkampioen op Valkenburg. Ja. Dus, ja. En, en dit jaar weer de kandidaat? Denk ja, ik? dat denk ik zeker. Als je kijkt hoe zij zich heeft gemanifesteerd in het wegwielrennen bij de vrouwen. Dat is absoluut top. Wereldtop. En zij is dan ook de grote favoriete. Ze wordt, nou ja, naar mijn oordeel, ook erg goed gesteund door een absoluut topteam. Dus we hebben daar zeker een grote kans om. Ja. Om dat binnen te halen. Kun je een paar zinnen aan het parcours wijden? Want we, uh, we zitten in Toscane, in Florence. En we, ik geloof dat de mannen van Luca naar Florence gaan. Die mooie ommuurde stad Luca uh, natuurlijk. En dan ja. naar Florence, het mekka van de kunst. Maar hoe ziet het eruit onderweg? Nee, nou ja, het is relatief vlak. Hè, van Luca naar uh, Florence toe. Het is ongeveer 115 kilometer. En daar rijden, de, rijden ze dan tien rondes. En met in totaal bijna 280 kilometer. Dus uh, heel lastig. Uh, met name die ronde is heel lastig. Waarbij uh, een klim van 4 uh, kilometer in zit. En uh, nog een heel steile klim van uh, nou, 800 meter. Dus uh, ja, dat zijn, zullen dan uh, ja, de graadmeters zijn... Uh, ja, ja. ja en zij, zij hebben geen oog voor het landschap natuurlijk. Jij nee. wel, jij ziet dat ook. Hè? Jij ja. kent dat? Nou, ik ken het omdat ik er heel vaak ja. uh, ben geweest in Toscane. Dus uh, ja, prachtig landschap. De heuvels ja. en, uh, en al. En wie, wie is jouw persoonlijke favoriet? Of spreekt de bondscoach niet over de buitenlandse concurrenten? Uh, nou ja, zeker, absoluut. Ik denk. Uh, uh, als het gaat om die favorieten... dan uh, neem ik met de, bij de vrouwen... zeker ook alle andere kopvrouwen door. Dat doe ik bij de mannen ja. natuurlijk ook. En daar uh, ja, blijven dan toch de favorieten... Waar, waar we rekening mee moeten houden. Nou ja, bij de vrouwen is dat zeker... Uh, iemand als uh, Emma Johansson... Uh, Bronzini wellicht... Uh, nou... Misschien nog een paar andere. Maar wij zijn uiteindelijk wel het dominerende land daar. En zullen dus ook de wedstrijd moeten maken. Dus, uh... En wie denk je bij de mannen? En bij de mannen, nou ja, wat ik eerder... net had, zei, die, ja. die, die top van de Vuelta. Onder top van de Vuelta, en de absoluut. Ja. Ja. En uh, ja, daarnaast denk ik ook Froome en, uh, en de dus, Ja. Zierbert, uh, ja. dat is de kampioen van vorig jaar. De wereldkampioen. Zou die ja. nog een keer kunnen toeslaan? Nee, absoluut. Ja. Die zou zeker er ook wel bij zitten. Maar goed, nogmaals, het, het, het, het, het, het is heel lastig, het is heel zwaar. En uh, het moet ook iemand zijn die fris is... die uh, wel in ieder geval uh, de juiste benen heeft. Ja. De perstribüne is ook het programma waar u uh, vragen, klachten... en complimentjes over programma's, krant en andere media kwijt uh, kan. De boodschappen vonden we deze week natuurlijk op ons antwoordapparaat. Dit is de inhoud. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant... Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Wat een aangename verrassing. Robert Meder langs de lijn. En dan wil ik er ook nog bij zeggen... Uh, Hendrik Schut mag ook blijven voor mij, hoor. Ja, ik zat naar boer vrouw te kijken. En Yvonne Jastus had een boer uit Jutland. En die man was niet te staan. Ik heb erin... Ene vluit van begrijpen. Hier volgt een lesje voor sportverslaggevers. Als bij de voetbalwedstrijd Ajax AZ 1 doelpunt haalt, dan is dat 0-1 omdat AZ en maakte. Maak daar ik een tweede doelpunt, dan is dat 0-2. Ik heb die dag heb ik geturfd. 13 maal werd het verkeerd omgezegd. 1-0 en 2-0. Pas bij 1-2 werd het gecorrigeerd. Ik hoop dat het begrijpelijk is. Thuisclub gaat eerst. Morgen luister ik altijd om 6 uur of wat later naar het, naar het nieuwsprogramma van 6 tot half tien. Ze zeggen om 6 uur welke datum het is, wat voor dag het is. Waarom doen ze het ook niet om 7 uur en om 8 uur en om 9 uur? Dat wil ik graag anders zien. Bedankt. Mijn klacht is dat die prachtige serie van morgen om 5 voor 11 pas begint. Waarom is dat? Ik vind het zo verschrikkelijk. Ik moet dan slapen, want ik moet vroeg op de volgende ochtend. Op de radio, Eerdmans en Stand.nl, heel interessant om nou eens luisteraars aan het woord te horen. Maar dat is allemaal zo kort en het nummer 0800 1121, ik ken het onderhand uit mijn hoofd, je komt er nooit doorheen. Dank u wel. Het antwoordapparaat van de perstribune 035 677 6001. Tja, radioprogramma's waarin de bellers een mening mag geven en dat moet altijd snel, snel, snel, snel. Goedemiddag Stand.nl Nou ja, ik ben het ook wel eens met die stelling, maar het is allemaal één grote rotzooi. Dank u wel. Goedemiddag Stand.nl dat, dat laatste sluit ik me wel bij aan. Dank u wel. Goedemiddag Stand.nl Ik ben het eens met uw stelling. Duidelijk, dank u wel. Ja, Bas Vels, samensteller van, van dat programma Stand.nl. Bas, goedemiddag. Goedemiddag uh, Goverd. Hoeveel tijd krijgen de luisteraars? Nou, er is, geen, er is geen wet voor uh, hoe ho lang de luisteraars De een krijgt wat langer dan de ander, dat klopt. Hm. Maar als iemand een, een verrassende een goede mening heeft... dan, uh, dan krijgt hij volgens mij tijd genoeg om dat uit te leggen. Dank u wel. <lacht> Prima, tot ziens. <lacht> Bas, maar uh, is de sport om zoveel mogelijk luisteraars aan het woord te laten... Uh, en te durven in kwantiteit? Of uh, denk je, van nou ik wil ook nog kwalitatief iets horen? Het is zeker waar dat we veel mensen aan het woord willen laten. Dus, hè, dat je een, echt een, een, een palet hebt aan meningen, om het zo te zeggen. Dus dat je een indruk krijgt wat er leeft bij de mensen. Maar als iemand, wat, wat ik net zei, uh, ja. een, een verrassende mening heeft... en, en uh, voor ons iets verrassends zegt, dan, dan, dan zullen we daar zeker op ingaan. En dan zal de presentator ook een uh, aantal vervolgvragen stellen. Dat, dat komt vaak voor, volgens mij. Ja, maar je hebt natuurlijk, uh, laten we zeggen, afgesproken... zoveel tijd voor de deskundigen bij het onderwerp. Ja. Uh, en, en zoveel tijd voor de bellers in totaal. Ja, we hebben een minuut of acht aan negen... normaal gesproken in een half uur zendtijd voor de, de luisteraars. Ja. ja, dan moet je ook natuurlijk uh, gaan jassen. Wil je een beetje een uh, veelkleurig palet krijgen van ja, ja, nee, nee. Hoeveel mensen bellen, denk je? Doorgaans? Is dat geturfd? Nou, dat verschilt heel erg van, van dag tot dag. Dat ligt ook erg aan het onderwerp wat we doen. Uh, de ervaring leert is dat uh, als, als, als, het, als het onderwerp dicht bij de mensen ligt... dus als ze uh, uh, direct een mening daarover kunnen vormen... dan zullen natuurlijk meer gebeld worden... En als het wat abstracter is, dan, dan is dat lastiger. En dan zit je ook vaak met dezelfde mensen die bellen. Want dat gebeurt natuurlijk ook veel. Ja. Dat mensen dagelijks bellen om uh, hun mening te geven. En we proberen dat toch uh, zoveel, ja, zo gevarieerd mogelijk te houden. Ja, ik hoor een beetje een zwarte lijst uh, van de bekende bellers. Nou, de zwarte lijst zou ik niet willen noemen. Maar bij sommige mensen zeggen wel eens: van, oh. misschien is het beter als u morgen of overmorgen nog eens probeert. Want we hebben nu. Eh, wil nog... het ook andere mensen aan het uh, woord laten. Ik, ik ga nog niet dankjewel zeg maar wel even langs Ronald van der Geer en Nijmegen. Hij is er vijf maanden uit geweest en speelt zijn eerste wedstrijd weer. Jean-Paul Boetje is als invaller in het veld gekomen voor Ruben Schaken En hij is het die na 68 minuten Feyenoord op een 2-1 voorsprong zet. Een goede aanval met Klaasje met Immers en uiteindelijk de bal van Immers in de loop van uh, Boetius, die helemaal vrij staat in de as van het veld... en op de rand van het strafselopgebied kiest hij voor een hoek... en dat doet hij prima. En zo staat uh, Feyenoord op een 2-1-voorsprong na 68 minuten. Bas Vels, standpunt En nog even Bas, want ook internet wordt veel gebruikt hè, bij belprogramma's. Ja, wij, wij, je kunt bij ons uh, reageren tijdens de uitzending, maar ook smiddags... en we proberen daar ook altijd uh, uh, een aantal meningen uit te pikken... die we dan aan de gast voorleggen tijdens de uitzending... En je kan natuurlijk stemmen op de stelling... waardoor we dus een indruk krijgen van wat Nederland vindt... van een bepaald onderwerp in het nieuws. Ja. Maar in essentie, het antwoord op de vraag van het antwoordapparaat is... Uh luisteraars krijgen de kans een mening te ventileren... maar dan moet hij wel een beetje origineel zijn en interessant. En, en kort en bondig kunnen dat formuleren. Zeker. Want dat is ja. natuurlijk ook nog wel eens een probleem. Ja. Dat mensen erg uitgebreid of zijwegen be, be, bewandelen... die wij niet helemaal uh, dan Moeten we niet begrijpen. Nee. <lacht> stelling van morgen, gaat, uh, is die al in de grondverf gezet... of ken, ga je dat morgenochtend ja. bedenken? Ik heb nog Nee, dus moet ik echt eens gaan bekijken morgenochtend in de krant... en Duurlijk. wat het nieuws dan bevat. Actueel. Bas, dankjewel En een mooie, mooie uitzending. Is Jurgen alweer terug? Jurgen van den Berg van vakantie? Nee, nog één, één week en dan is Jurgen weer terug. Ik okay. doet het deze week nog. Goed, ook goed. Ik dank je wel. Oké. Okay. Ja. Okay. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. At Johan Lammers. Johan, uh, we hebben weer een doelpunt. <laughs> Ik wil jou antwoord laten, maar Ronald van der Geer gaat voor. Maar steeds als Feyenoord scoort, doet NEC eigenlijk een paar minuten later hetzelfde. Victor Paulson is het, die uh, uiteindelijk het doelpunt maakt. Een uh, vrije trap van Ik kwam in het strafzoekgebied terecht voor Erwin Mulder, die wat weifelend optreedt. Ja, en dan ineens ligt die bal voor de voeten van Paulson en uh, is het weer gelijk na bijna 70 minuten in Nijmegen. Johan Lammers, ben jij ook zo'n sportfanatiek die het voetbal uh, bij wil houden? Absoluut. Echt haar, ja, ja, zeker. Nog een ik, ik kijk heel veel sport, allerlei soorten oh, ja. sport. Man. Favoriete club is Ajax. Hoe dus, komt uh, dat? U komt da uit Bergen op zoom. Uh, ja, dat klopt. Maar goed, uh, dat is ja, ik weet niet. Op de een of andere manier is dat zo gegroeid. Ik, ik weet het nog zeker. Uh, ik weet het nog goed. In, uh, ik was een jaar of tien. Mijn vader kwam thuis met kaartjes voor de Europa Cup wedstrijd uh, Ajax FC Basel. En uh, ja, dat heeft me zo'n indruk gemaakt uh, in die tijd. En uh, ja, Ajax won met 3-0. We nou, wonnen toen met 3-0. De, de Oude Meer nog. Ja. ja, leuk. Nou, dat was niet in de Oude Meer. Nee, het oh, Olympische Olympisch Stadion waarschijnlijk. Ja, ja, Europa Cup werd ja. het Olympische ja. Stadion natuurlijk. Ja. Ja. Voor de verdiensten. Johan, de vraag is binnengekomen. Uh, hoe ziet uh, de bondscoach de veelbesproken nivellering in het peloton? Is er sprake van nivellering in het peloton? Zijn... Uh, nou, wat misschien wel uh, aanwezig is... is dat er, uh, de, de top is wat breder is. Uh, maar om nou te zeggen dat er echt een nivellering is in de peloton... ik denk dat het best wel meevalt. Uh, uiteindelijk uh, nou ja, dit zijn wel de, de, heel veel dezelfde renners die uiteindelijk winnen. Ja. Maar uh, ja, er wordt tactisch uh, toch op een bepaalde manier gereden. En dat zorgt misschien ook wel voor enige nivellering. Hoe ga jij tactisch uh, de ploeg instrueren? De, de mannenploeg om te beginnen? Nou ja, goed, wat, ik heb wel wat is een, uitges de een uitgesproken kopman. Hè? Dat is, dat is Bouke dan, Bouke Mollema. Maar uh, om nou te zeggen dat ik hier de tactiek ga uitleggen... Nee. dan lijkt me niet uh, een, een goede zaak... omdat dan de concurrentie mee zal luisteren. Echt waar? Ja. Dat klopt, ja. Oh, ja. Nou, dan, dan moeten we afwachten hoe dat op 29 september uh, zich ontrolt. En bij de dames geen, geen keuze. Marianne Vos natuurlijk. Hè? Absoluut. Ja, hebben we ja. nog een veldrij... Uh... Dat is er niet, het WK-veldrijden. Dat is een ander, ander moment. Ja, dat is een ander moment, maar dat is wel een eigen land. Hè? In de 1 en 2 februari 2014 in een hoog rijden. Dus ik kan het iedereen aanbevelen. Het wordt een geweldig feest. Goed. Fijn dat je hier was, Johan Lammerts, de bondscoach van de KNWU, van de Wielerbond. Zometeen de collega's van Langs de Lijn met de actuele sport... en EC Feyenoord uh, natuurlijk het vervolg. Ik wens u een heel mooie zondag. We moeten even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Vanaf Curaçao, dikdraaier, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. We zijn al de hele middag en we gaan gewoon tot half zeven door, hoor. mocht u zich zorgen maken. Om half zeven zijn we klaar, nog twintig minuten. De perstribune is een programma van Max.